Na alle commotie over de losgebroken Hermine wil mijn buurvrouw nu ook een koe voor haar verjaardag. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is vrijdag 2 februari. En op deze dag in 2002 trouwde de toenmalige kroonprins Willem-Alexander... met de Argentijnse Maxima Zorrigeta. En zij vormen nog steeds het koningspaar, zoals u weet. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns. Elisabeth, goedemorgen. Goedemorgen. De Verenigde Naties zijn deze maand niet welkom in Myanmar. De volkenorganisatie maakt zich ernstige zorgen... over de situatie van de honderdduizenden gevluchte Rohingya... en wil polshoogte nemen. Volgens Myanmar is de VN op zich wel welkom, maar nog niet in februari. De VN-veiligheidsraad veroordeelde in november het geweld... door het Myanmarese leger in de provincie Rakhine, waar de meeste Rohingya wonen. Bijna 700.000 van hen zijn gevlucht naar buurland Bangladesh... In het centrum van Shanghai is een busje van de weg geraakt... en ingereden op voetgangers. Het voertuig stond in brand. Zeker 18 mensen zijn gewond geraakt, van wie drie ernstig. De autoriteiten gaan uit van een ongeluk en niet van opzet. Volgens de politie was de chauffeur aan het roken... terwijl er in het busje gasflessen lagen. Die zijn niet ontploft. In het busje zouden zes mensen hebben gezeten... en zij zouden eruit zijn gehaald. Apple heeft in het laatste kwartaal van 2017 een recordomzet geboekt. Maar wel verkocht het bedrijf minder smartphones. Het waren er ruim 77 miljoen. En dat is 1 minder dan in het laatste kwartaal van 2016. De hogere omzet duidt erop dat de duurdere iPhone X goed heeft verkocht. Voor het lopende kwartaal verwacht Apple een lagere omzet dan analisten hadden voorspeld. En de tegenvallende resultaten van Apple voeden de geruchten dat de verkoop van smartphones over zijn hoogtepunt heen is. PvdA-senator Marleen Bart heeft tegen het bestuur van haar partij gezegd... dat ze niet om huurverlaging had moeten vragen bij de gemeente Wassenaar. Haar man was in die gemeente burgemeester en het stel woonde in de Amstwoning. Nadat haar man in 2015 was opgestapt... bleven ze nog een tijd in de woning van 2 miljoen wonen... voor 1400 euro per maand. Bart vond dat het wel een paar honderd euro minder mocht zijn... aangezien haar man even geen werk had. Ze vroeg de gemeente om huurverlaging... en nu zegt ze dus dat ze dat niet had moeten doen. In Saoedi-Arabië hebben ruim 100.000 vrouwen gereageerd op 140 vacatures bij de douane. Verwacht wordt dat ook nog meer vrouwen zich melden. Tot nu toe mochten vrouwen niet bij de douane werken in het streng islamitische Saoedi-Arabië. Maar kroonprins Mohammed bin Salman versoepelt de regels voor vrouwen. Hij wil het land aantrekkelijker maken voor buitenlandse investeerders en toeristen. Vorig jaar maakte hij ook al een einde aan het verbod voor vrouwen om auto te rijden.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 Het weer in de loop van de dag neemt het aantal buien af. Het wordt 5 tot 7 graden bij een stevige wind. In het weekend wordt het zowel in de nacht als overdag kouder. Het blijft meest droog, al is een winterse bui ook nog mogelijk. Het NOS Radio 1 Journaal. Nederlanders willen massaal hun manier van leven aanpassen. voor een beter klimaat. Maar zijn tegelijkertijd pessimistisch over de kansen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Dat blijkt allemaal uit onderzoek van INO Research. Dat is gehouden in het kader van Warme Truiendag. Dat is het vandaag, Warme Truiendag. Nathalie van Loon van het Klimaatverbond Nederland... initiatiefnemer ook van die Warme Truiendag. Goedemorgen. Goedemorgen. De bereidheid is er dus wel bij de Nederlanders? Ja, de bereidheid is er zeker. Uh, we hebben onderzoek gedaan en daaruit blijkt... dat maar liefst 93% van de Nederlanders... bijvoorbeeld praten over klimaatverandering. En bijna 4 op de 5 Nederlanders is bereid... tot klimaatvriendelijke aankopen. Of wil beter nadenken over hun keuzes... zodra ze weten wat de impact is van bijvoorbeeld... vlees en elektronica. En uh, we hebben aan mensen gevraagd of ze weten wat de impact is van de productie... bijvoorbeeld van gebruiksvoorwerpen. En dan zie je dat een derde dat ongeveer weet... dat de productie daarvan een grotere invloed heeft op het milieu... dan landbouw en veeteelt of auto- en vliegverkeer. En hetzelfde voor vlees. En wat je ziet is dat dan uh, ja, het grote deel van de Nederlanders... aan het denken zetten en ervoor zorgt dat ze in actie willen komen. Ja, maar goed, 93% zegt dus, we hebben wel eens nagedacht. Het uh, erover nadenken en het ook doen, dat is nog wel een verschil natuurlijk. Nou, we hebben ook gevraagd op welke terreinen, ben je, welke maatregelen zou jij bijvoorbeeld zelf invoeren? En je ziet dat er heel veel bereidheid is, of heel veel draagvlak eigenlijk is voor beleidsmaatregelen van de overheid. En je ziet dat een behoorlijk draagvlak voor bijvoorbeeld duurzaamheid, meer aandacht voor duurzaamheid in het onderwijs, meer frequentie en comfort van het OV. Bijvoorbeeld, en ook gasloze nieuwbouw kan ook heel flinke steun rekenen. Bijna twee derde van de mensen. Ja. Maar dus... bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, wat echt zo aan het dijk zet, is bijvoorbeeld het, het vliegen. Hè? Dat, nou ja, dat, dat is gewoon vervuilend. Dus zijn we dan ook bereid om meer te betalen voor ons ticket? Ja, dan zie je toch dat de 42% uh, verrassend zegt inderdaad uh, uh, een Riesdags. Uh, zien we al zitten. Maar ook maatregelen voor een circulaire economie kunnen op steun rekenen. Uh, duurzame energie. En, uh, dus, dus, je ziet dat er veel draagvlak is, vooral voor maatregelen van de overheid. Maar je ziet ook tegelijkertijd dat mensen toch pessimistisch zijn. En uh, mensen zitten in een klimaatspagaat, ze willen wel, ze hechten ook veel waarde aan gedragsverandering bijvoorbeeld van mensen zelf als onderdeel van de oplossing. Dus ze zeggen van uh, wat is uh, volgens jullie de oplossing? Nou, dat is gedragsverandering van mensen zelf. Ja, maar niet van hunzelf, maar... meestal van anderen toch? Nou, nee, van hun, ze hebben er wel vertrouwen in dat ze dat zelf doen, maar ze, zien niet dat de, ze hebben geen vertrouwen in dat de buurman of buurvrouw, de overheid, het bedrijfsleven op tijd gaat bewegen. En dat ze dus klimaatverandering binnen veilige grenzen kunnen houden, want 75% heeft geen vertrouwen in de haalbaarheid van het Parijsakkoord. Ja, ja. Uh, ja, nogal... ja, ik vind het mooie trouwens, klimaatspagaten, dat kan wel eens het woord van het jaar worden. Ja, grappig. Ja, nou ja, wat je ziet, uh, het is wat ons betreft is het namelijk niet nodig. Mensen zitten in die spagaten. Dus ze zijn pessimistisch over het klimaatakkoord, maar aan de andere kant, het is niet nodig, want heel veel mensen zijn dus bereid om in actie te komen. Mensen vandaag, een warme draaiendag. Dat gaat natuurlijk ook over energiebesparing. 200, meer dan ja, 237 mensen, duizend mensen hebben zich al aangemeld. Het is niet nodig. Mensen, mensen zijn bereid om te bewegen. Ja. We hebben samen klimaatverandering veroorzaakt, dus we kunnen het ook samen ja. uh, aanpakken. Nou ja, goed, nogmaals, in zo'n enquête is het natuurlijk altijd heel makkelijk om de grote meneer uit te hangen. Uh, dan moeten mensen het ook nog doen, maar u zegt, ik heb daar wel nog wel vertrouwen in. Nog even die warme trui, wat levert dat nou concreet op Als we nu allemaal vandaag onze warme trui aantrekken en de verwarming iets lager zetten? Als we het op één dag met heel Nederland doen... dan kunnen we 3,3 miljoen kubieke meter gas besparen. En dat is 6,3 miljoen kilo CO2-uitstoot. Dat is toch wel veel. En als we het een heel stookseizoen doen... dan kunnen we 530 uh, kubieke meter gas besparen... en 1 megaton CO2-uitstoot. En dat staat ongeveer gelijk... Aan gebruik ja, van 440.000 huishoudens. Een stad zo groot als, uh, als Amsterdam. Ja, Oké, okay, nou iedereen die nu voor de kledingkast staat en de deur uit moet... ...de trui aan en de verwarming naar beneden. Dank voor de uitleg Nathalie van Loon van het Klimaatverbond Nederland was dat. Het Sofia kinderziekenhuis heeft een nieuw wagenpark aangeschaft. Geen grote mensenauto's, het zijn mini-auto's... ...speciaal voor kinderen die geopereerd moeten worden. Die mini-auto die helpt kinderen om te ontspannen tijdens het vervoer naar de operatiekamer. Verslaggever Theo Verbrugge ging op ziekenbezoek bij de vierjarige Chanel. Chanel, maak jou even wat, wat vragen alvast? Weet jij wat er gaat gebeuren zometeen? Nee. Nee? Je had het toch over een auto volgens mij, of niet? Ja. En weet je wat voor auto dat, dat is en wat je daarmee gaat doen? Nee. Nee? Nee. nee. Zullen we maar even naar mama gaan? Want ze is toch een beetje verlegen hè? met zo'n grote microfoon voor denk de mond. Wel, hè? Ja, Ja, ze gaat zo naar de operatiekamer en dan mag ze in de autootje rijden. Ja. ja. Uh, was daar ze zelf voor gekozen? Of? Uh, ja, ze mocht zelf kiezen als ze dat wilde. En dat uh, wilde ze graag. Dus dat uh, is denk ik een beetje afleiding ook voor de. Ja. Nou, ze heeft mooie slofjes aan, konijnen slofjes. Ja, ja. Ze heeft wat speelballetjes in de hand, een, een, een prinsessenketting en dan nog een auto erbij. Nou, ja. meer feest kan het niet worden. Nee, precies. Dat is genoeg voor uh, de... Ja. Annelies Sande hier van het uh, ziekenhuis. Ja. Uh, we, zitten, we wachten nog steeds op de auto. Waar, ja. Wat is het idee achter die auto? Het idee achter de auto is dat we vooral uh, het, het vervoer van um, vlak voordat ze naar de operatiekamer gaan... wat minder spannend maken. Want meestal als de verpleegkundige komt van we gaan naar de operatiekamer... Daar slaan de zenuwen toe. En door zo'n auto hou je de aandacht daarvan weg. En is het gewoon een ontspannen rit. Nou, dan komt de witte Audi aan. Dat is een mini-autootje, elektrisch. Nou, Chanel die uh, kijkt vol bewondering uh, naar het autootje. Stapt er met de konijnen slofjes uh, in. En dan uh, gaat de auto naar de operatiekamer. Nou, de hele gang loopt uit. Iedereen ja. komt kijken. <laughs> het is uh, een sensatie in het ziekenhuis. Ja, ja. Alle verpleegkundigen kijken hoe Chanel in de witte Audi ja. richting operatiekamer gaat. Ze heeft de operatiekleding uh, al aan. Is dat nou bewezen dat het goed werkt of hoe komen jullie aan het idee? Nog niet bewezen dat het goed werkt. Het is echt puur het gezichtje van het kind zien dat je denkt van ja dit geeft die afleiding die ze nodig hebben. En nu dus krijgen jullie er steeds meer begrepen? We krijgen er steeds meer. Allerlei bedrijven hebben nu een aanbod gedaan. We zijn nog steeds op zoek naar garages want de auto is leuk maar er hoort natuurlijk een mooie garage bij. Dus daar zitten we nog op te wachten. Maar het aanbod van de auto's is grandioos. Nou, zo kunnen we nou even doorfantaseren wat je nog verder kunt op volwassenen. Misschien straks op een uh, bijzondere fiets naar de operatiekamer. Of uh, als, dat ja, als dat voor die volwassenen ook geeft dat ze wat minder zenuwachtig zijn, moeten we dat zeker doen. En zo gaat Chanel met een grote glimlach in de witte Audi de operatiekamer in. Uh, en ze zei nog één ding. Ik had eigenlijk liever een roze gehad. Theo Verbrugge was dat met zijn verslag vanuit het Sofia kinderziekenhuis. NOS Radio 1 Tien en een halve minuut over zes is het. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op Radio en TV. In veel programma's ging het over het besluit van minister Wiebes... om de gaswinning terug te draaien naar 12 miljard kuub. Bij Jinek zat Annemarie Heijten. Ze woont in het Groningse aardbevingsgebied... en reageerde met gemengde gevoelens. Het is natuurlijk heel positief dat, um, dat dit wordt gezegd... maar ook wel heel dubbel. Want het is een herhaling van wat ze in 2013 ook al hebben gezegd. Mm -hmm. en dat was het officiële advies aan het kabinet in ja, 2013, ja, 12 ja. kuub per jaar. En het was ook het jaar dat minister Henk Kamp... de gaskraan tot 54 miljard kuub opendraaien. Toch vindt ze dat minister Wiebes... Het van de twijfel moet krijgen. Ik denk ook dat we met elkaar ook Wiebes een stuk vertrouwen moeten geven. Kijk, vertrouwen komt te voet en gaat te paard mm -hmm. en we zijn het kwijtgeraakt. Ja. Uh, uh, want we zijn echt vernederd en medogeloos behandeld. Maar ik vind dat Wiebes een heel ander geluid laat horen... ...dat hij ook heel duidelijk is in zijn uitspraken... ...en ik heb echt, echt heel erg veel hoop dat het anders wordt. Ook aan tafel bij Jinek de Vlaamse regisseurs Adil El Arbi en Bilal Fallah. Ze gaan de film Bad Boys 3 regisseren... en het duo herkent zich wel in de hoofdpersonages dat is een beetje surrealistisch, maar, maar ergens hebben we het gevoel it's meant to be. Ja. Dat was altijd, op op Sint-Lucas, onze filmschool, wij waren altijd de bad boys van, van de school. We waren de enige twee Marokkanen, dus dat was ook daarom dat we de bad boys ja. waren. Uh, en, en ook elke keer als we een film maakten, zeiden we altijd uh, we ride together, we die together. En dan komt natuurlijk het moment dat je met de wereldberoemde acteur Will Smith mag bellen voor een kennismaking. Wij hebben twee dagen niet gebeld, want we, we, we, we hadden niet te ballen. Nee, nee. Gewoon aan het oefenen, ja. ja en dan zeggen ze you have to call in the next six hours dus wij zo shit het dus was al een beetje pissig aan het worden dat jullie nog niet gebeld hadden maar niet pissig, maar hij is een drukke persoon uiteraard, uiteraard. dus je had een window of opportunity van zes uur dan ja. moet je die bellen ja. dan, dan gaat de telefoon over ja dan is dat zo toet toet en, oh. en hij pakt niet op en hij oh hij pakt oh, ja. <laughs> Schrijver en journalist Joris van Kasteren was de gast bij Met het oog op morgen. Hij was een vriend van de gisteren overleden dichter Menno Wichman. En hij vertelde waarom die zo geliefd was. Het, het was gewoon een hele zachtmoedige jongen. Het was echt een, iemand waar je niet, ja, bijna niet boos op kon zijn. Volgens mij heb ik dat ook wel eens tegen hem gezegd. Die kon voorstellen dat, dat hij überhaupt woede in zich had. Later heb ik die woede trouwens wel gezien. Hoor, die had hij wel degelijk. Maar ja, het was een, een, een heel, heel bescheiden maar, en ook een, erudiet iemand. Ook veel meer dan alleen een dichter. Steeds meer instellingen sluiten zich aan bij de Nederlandse aangifte tegen tabaksfabrikanten. En een van de initiatiefnemers, Annemarie van Veen, vertelde in Nieuwsuur nog eens een keer wat haar belangrijkste drijfveer is. En een kind overziet er niet. Een kind is ook binnen vier weken verslaafd in dat vergeten mensen. En hoe kun je dan praten over een eigen verantwoordelijkheid? Juist om die kinderen, dat is de, de generatie waar de industrie zich ook op inzet... zegt u, ja. daar doe ik het voor. Dat is wat u drijft. Ja, mijn kinderen zijn mijn drijfveer. En andere kinderen, dat is de reden waarom ik dit ben begonnen. Ik moet mijn kinderen beschermen tegen een verschrikkelijke industrie. En dat was gisteravond op Radio en tv. Nu Kate Nash. To say you'll go along with it, then drop it and humiliate me in front of our friends. Then I'll use that voice that you find annoying and say something like, "Yeah, intelligent input, darling. Why don't you just have another beer then?" Then you'll call me a bitch and everyone will is 2007 was dat. dit je heet Foundations. Het is tijd voor de voorpagina's van de Ochtendkrant. We kijken ook naar de belangrijkste nieuwssites. Hier is Elisabeth. De AIVD moet lokale politici kunnen screenen. Daarvoor pleit hoogleraar criminologie Emile Kolthof in Trouw. Hij vindt dat de AIVD of de politie gekozen gemeenteraadsleden... moet screenen voordat zij worden beëdigd in de raad. En er zou daarom een buffer van enkele weken moeten komen... tussen de verkiezingen en de feitelijke installatie... waarin die screening kan plaatsvinden. Volgens Kolthof leven we in een tijd... waarin criminelen proberen de politiek te beïnvloeden... en dan is screening essentieel. Ouders die hun kinderen van school houden voor vakantie... moeten meteen een boete krijgen. Het Openbaar Ministerie wil leerplichtambtenaren... die bevoegdheid geven, schrijft het AD. Nu moeten ouders nog voor de rechter verschijnen... maar met een boete hoeft dat dan niet meer. Wie geen goede reden heeft voor het thuishouden van hun kind... hangt een boete van 100 euro per dag boven het hoofd. En elk schooljaar houden duizenden ouders hun kinderen... buiten de vakanties om van school. Vaak om een dagje eerder op vakantie te kunnen... of omdat een vliegticket op een andere dag net wat goedkoper is. We geven in Nederland meer geld uit aan nieuwe auto's dan ooit. Vorig jaar is er voor 13 miljard euro aan auto's uitgegeven in de showrooms. En dat is een stijging van ruim 11 in vergelijking met 2016... meldt de Telegraaf op basis van een analyse van de RAI-vereniging. De gemiddelde aanschafwaarde van een nieuwe auto was in 2017 ruim 31.000 euro. En dat is fors meer dan bijvoorbeeld vijf jaar geleden... toen er gemiddeld nog 25.000 euro bij de dealer werd betaald. Toch er worden ook veel auto's uit het buitenland geïmporteerd. Dat zou dan weer ten koste gaan van de Nederlandse dealer. En op de voorpagina's veel aandacht en lof voor minister Wiebes. Gaat Wiebes het onmogelijke presteren, vraagt de Volkskrant zich af... Het Financiële Dagblad schrijft dat Wiebes voor veiligheid kiest... in een gevoelig dossier. Economische belangen zijn voor het eerst secundair. De minister gaat de gaswinningen in Groningen halveren... ook al ondermijnt dat de zogeheten leveringszekerheid. En daarmee ziet Groningen het tij keren, schrijft de Telegraaf. Hoe lang het duurt om de productie te halveren is nog niet duidelijk. Een gasanalist van Wood McKenzie zegt in het FD... dat het waarschijnlijk de komende vier jaar in stapjes zal gebeuren. 18 minuten over 6 is het. Ja, u hoorde het al. In de Chinese miljoenenstad Shanghai is een bestelwagen ingereden op een groep mensen. Het gebeurde bij koffieketen Starbucks. 18 mensen raakten gewond. Drie zijn er ernstig aan toe. Eerst werd nog rekening gehouden met een aanslag. Maar de Chinese staatsmedia zeggen nu dat het een ongeluk was. Contact met onze correspondent Marieke de Vries. Die zit in Peking. Marieke, wat weet jij over wat daar gebeurd is in Shanghai? Ja, even voor negen uur vanmorgen reed een, een brandend bestelbusje de stoep op... op West Nanjing Road, dat is Hartje, Shanghai. En het reed daarbij verschillende voetgangers ondersteboven... en kwam tot stilstand dus voor die Starbucks... die zich ook nog eens boven een van de drukste metrostations van de stad bevindt... en dat midden in de spits. Dus je begrijpt, de schrik zat er meteen goed in. En ook de angst natuurlijk voor een terroristische aanslag. Maar al heel snel kwam de politie met de uitslag van hun voorlopige onderzoek... En ze zeiden dat het om een ongeluk ging... dat een medewerker van een metaalwarenbedrijf illegale stoffen aan het vervoeren was. Namelijk gas- en zuurstofflessen achterin dat busje. En dat hij een sigaret in het busje had gerookt. En daardoor was een gasfles in de brand gevlogen. En daardoor verloor hij weer de macht over het stuur. En reed hij die stoep op. Ongelukje dus, volgens de politie. Ja, maar het klinkt niet heel handig van die chauffeur. Uh, uh, nemen ze het in het algemeen niet zo nauw met de veiligheidsvoorschrift of zo? Ja, we moeten ook even gewoon in ons achterhoofd houden dat de politie heel graag dit soort ongelukken of dit soort voorvallen uh, meteen downplayt naar buiten. De politie uh, wil vooral niet dat er paniek ontstaat, dat er uh, mensen zich dingen af gaan vragen. Zeker niet op een dag dat premier uh, Theresa May op dit moment Shanghai bezoekt, dus er moet vooral geen paniek gerecreëerd worden. Dus er is onmiddellijk naar buiten gekomen met informatie over wie er in dat busje allemaal zaten. Er zaten zes mensen in dat busje. Wat die dan vervoerde. Nou, de politie zegt illegale stoffen, dus er was toch wel degelijk wat illegaals aan de gang. En uh, ze hebben ook naar buiten gebracht wie de, wat de identiteit is uh, van deze chauffeur. Het is een 40-jarige man uit Jiangsu, dus niet uit Xinjiang. Dat mee, hè, dat is die Oeigoerse provincie uh, waar de moslimbevolking zich bevindt, waar altijd de staatsmedia heel erg uh, uh, ja, uh, zeg maar, uh, stemming over maakt, dat daar de aanslagen altijd vandaan komen. Nou ja, dus al dat soort dingen zijn meteen naar buiten gebracht... om in ieder geval ervoor te zorgen dat de paniek niet toeslaat. En, en wordt dat voor zoete koek geslikt eigenlijk, die verklaring van de politie... of is het er toch ook wel ophef over... Nou, er worden wel vragen bijgesteld natuurlijk. Hè. Bijvoorbeeld op uh, de Chinese Twitter, Weibo. Daar stellen mensen zich wel vragen van. Ja, maar Er is dus wel iets illegaals aan de hand geweest. En die man die een sigaret rookte... wie zegt niet dat hij die expres achter in dat busje heeft gegooid. Het tijdstip wordt natuurlijk aangehaald... dat het midden in de spits was bij dat drukke metrostation. Maar wie die geruchten, want zo wordt het genoemd hier... wie die speculaties op internet uit... die krijgt onmiddellijk te maken met politieagenten... die daarop reageren op sociale media. Uh, en die waarschuwen ook meteen als je dit soort kwaadaardige geruchten verspreidt... pas op, want dat is illegaal in China. Dus die worden ook onmiddellijk eigenlijk uh, nou ja, in de kiem gesmoord. Ja. Goed, over dat uh, ongeluk dus in Shanghai hoorde u onze correspondent Marike de Vries. De oesterbranche in Zeeland die wordt al jaren geteisterd door een slak uit Japan. De zogeheten oesterboorder. Die slakt die boord een gat in de schelp en eet als het ware de oester op. Gevolgd natuurlijk enorme schade voor de vissers. Er wordt veel gepraat over een oplossing... maar volgens oestervisser Nico Boertjes wordt er eigenlijk weinig gedaan. En hij heeft nu, na drie, vier jaar puzzelen... een apparaat ontworpen waarmee hij de oesterboorden te lijf gaat. U hoort onze verslaggever Jeroen Schutijzer vanuit de haven van Ierseke. Nou, Nico, Boertjes op de... De Ierseke 123. Het is eigenlijk vlakbij, hè? Ja, het is hier allemaal voor de deur te doen. De Ierse bank dat gaat vanaf Ierse gehoorde zoek tot dan de Oesterdam. Vijf bij zeven kilometer. En waar die stokken staan? Ja, dat beginnen de percelen. Iedere kweker heeft uh, verschillende vakken. En op iedere hoek van het perceel staat een, uh, een baken. Een soort stok. Wat uh, als herkenningspunt dient. Er liggen hier zo'n twintig uh, oestervissers. Ja, twintig oester, oesterschepen liggen hier zo. En, en een, een deel is nou weg? Ja, de een zit op de Grevelingen en de andere vestiert zo. En u bent thuis vandaag? Een paar klusjes te doen aan boord. En uh, ja, die moeten eerst gebeuren voordat we weer kunnen varen. Nou, we gaan even naar buiten. Dat zijn oesters. Daar is wat mee. Ze gaan momenteel allemaal uh, ja, grotendeels dood. Omdat er een, uh, de oesterboerder flink aanwezig is. Dat is een slakje. Dat is afkomstig uit Japan. En dat eet voornamelijk... Uh, ja, de jonge oesters op. Hij eet zich naar binnen? Ja, ze boren er een gaatje in. En door een gaatje in te boren, ja, dan gaat eigenlijk meer of meer de oester dood. En, uh... Die slak, die dook een jaar of tien geleden opeens op? Nou ja, ze zitten al langer hier. Maar van uh, de laatste jaren is het extreem. We hebben natuurlijk niet zoveel uh, strenge winters meer. Ja, als je dit zo ziet, denk je niet, uh, nou, lekkere oesters. Nee, er zal wat aan gedaan moeten worden. Zijn er veel mensen mee bezig om dat probleem op te lossen? Ik ben hier de enige die hier uh, mee aan de slag is gegaan. En uh, ja, goed, het moet gewoon aangepakt worden. Bent u zo innovatief? Ja, innovatief. Stilstaan is achteruitgang, dus geef gas, zou ik zeggen. Want u heeft een uh, apparaat ontworpen. Is het een soort zeef? Ja, het is een core uh, slash zeef. Uh, we slepen een uh, circus over de bodem. En uh, de oesteren liggen op de bodem. De oesterborder die, die zit als het ware op de, de oester zelf. En waardoor het mes de oester opwipt, maakt de oester een omwenteling... waardoor de oesterboorde eraf valt. En dan verdwijnt het zo in de kor, in het mandje. En dan haalt u heel veel van die schadelijke slakken mee naar boven? Ja, 15.000 uh, stuks per uur. Dus dat zijn er een 100.000 per dag. Ja, dit is hem. En wat zei je nou? Heeft u in de achtertuin hem in elkaar, in elkaar gezet? Ja, ik heb een schetsje gemaakt op een goede, goede zondag. En uh, dan ben ik mee aan de slag gegaan. En ik heb een, een oestervistuig uh, mee de tuin ingesleurd. En uh, het een en het ander materiaal gehaald. En daar zijn we een aantal weken mee bezig geweest. En uh, dit is het resultaat geworden. Twee meter breed ongeveer? Ja, twee meter breed. Een meter, uh, ja, zestig hoog. Nou heeft u al wat uh, demonstraties gehouden onlangs uh, voor hoog bezoek. Ministerie, provincie uh, onder andere. En uh, ja, ook wat mensen afkomstig uit het buitenland. En die zeiden Nico, goed bezig. Nou ja, de mensen die aan boord zijn geweest... die waren wel van overtuigd dat dit wel uh, enigszins uh, goed werkt, ja. Je dacht van, uh, ik moet maar eens even octrooi aanvragen. Die hier is, uh, zover ik weet, wereldwijd uh, geen oplossing voor. Dus ja, goed, uh, octrooi opvragen kan ook geen kwaad. Ja, wat zijn de kosten en wat zijn de baten? De kosten van dit ding is niks tegenover hetgene wat er in het water gebeurt. Een schantje, ja. Misschien kunt u al rijk worden. Ja, daar ben ik voorzichtig mee. Visser Nico Boertjes is dat, die zijn uitvinding vanmiddag officieel presenteert. We hebben een aantal hoogleraren gebeld of zij ook enthousiast zijn over de vondst. Zien het idee wel zitten, maar zeggen er wel bij dat dit er niet voor zorgt... dat de oesterboerder helemaal uit de zee verdwijnt. Nieuwe muziek dan op NPO Radio 1 van een band uit Utrecht, Electric Company geheten. De leden zijn studiegenoten, hebben allemaal op de Herman Brood Academie gezeten. En een paar wonen ook in dezelfde straat in Utrecht. Het zijn bovenal allemaal vrienden, en dit is hun nieuwe liedje: Let's ride another plan. Uit Utrecht, dus. Electric Company, let's write another plan. Dat is het liedje. Het is nu half zeven. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws. De fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer, Marleen Bart... heeft excuses aangeboden voor een relletje rond de huur van een ambtswoning... waar ze met haar man woonde. Hij was gestopt als burgemeester van Wassenaar... maar het stel bleef nog een tijd in het huis wonen. Bart vroeg de gemeente of de huur omlaag kon. Later bleek dat haar man via een geheime deal langer wachtgeld kreeg. Het was een huis van 2 miljoen waarvoor ze 1400 euro per maand betaalde. Het, incident, het schietincident gisteren op een school in Los Angeles... waarbij een meisje van 12 werd opgepakt, was een ongeluk. Dat heeft de politie na onderzoek bekendgemaakt. Het meisje had een wapen bij zich in haar rugzak... en toen ze de tas neerzette, ging het wapen af. Een jongen van 15 raakte ernstig gewond en hij ligt in het ziekenhuis. Drie andere kinderen liepen lichter verwondingen op. Een boek van oud-minister Willem Vermeent over cybermisdaad... is uit de handel genomen na berichten over plagiaat. Hele stukken van het boek zijn overgeschreven zonder bronvermelding. Vermeent zei eerst dat enkele voetnoten waren weggevallen. Later was hij onbereikbaar voor commentaar. En de Franse scheidsrechter die twee weken geleden een speler van Nantes natrapte... is door de Franse voetbalbond geschorst. Hij mag drie maanden geen wedstrijden fluiten. Tijdens de wedstrijd tussen Nantes en Paris Saint-Germain... viel scheidsrechter Tony Chapron na een botsing met speler Diego Carlos. De scheidsrechter dacht dat Carlos dat expres deed... en daarom gaf hij hem trap na en een rode kaart. Later bood Chapron nog zijn excuses aan, maar hij is dus toch geschorst. Het weer er nog. Eerst winterse buien met hagel of natte sneeuw. Het kan glad worden.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 Of toch liever iets kleiners? Iets om indruk mee te maken? Zo Iets klassieks? Of juist eentje die wat meer van nu is? Hoe je ook wilt rijden, met het brede aanbod van auto's... vind je op Marktplaats altijd de auto die je zoekt gaar voor. Het begint op Marktplaats. Azure Stack as a service. Yourhosting.nl zakelijk.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 Deze week 10 liter gamma latex voor maar 27,50... en maar liefst 30 korting op al het behang. Dus kom in actie en kom naar gamma. Dat zeg ik. Gamma. 3,5 minuut over half 7. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Drie Amerikaanse techgiganten hebben afgelopen nacht... hun meest recente cijfers gepresenteerd. Apple, Amazon en het moederbedrijf van Google, Alphabet... Die doen het nog steeds erg goed. Zo maakte Apple in het laatste kwartaal van 2017... een winst van rond de 20 miljard dollar. Ik ga erover praten met onze NOS-tech-redacteur Nando Kastelijn. Nando, goedemorgen. Goedemorgen. Is die superminste dank aan de nieuwe iPhone... Ja, daar lijkt het wel sterk op. Uh, Apple verkocht minder iPhones dan vorig jaar. Ook minder iPhones dan verwacht. Maar de iPhone was gemiddeld duurder. En uh, zoals ze we weten is de iPhone 10, het nieuwste model, uh, erg duur gemaakt. Je kunt het pas vanaf uh, 1100 euro in Nederland kopen. Uh, en het lijkt erop dat uh, dat uh, ja, effect heeft gehad. Dus dat Apple daardoor uh, veel meer omzet uh, rijden dan vorig jaar. En dus een hoge winst behaalde. En hoe ziet de toekomst van het bedrijf eruit? Ja, er... Um, het komende kwartaal verwacht Apple minder geld te verdienen dan analisten in de eerste instantie hadden gehoopt. Ze verwachten tussen de 60 en 62 miljard dollar te verdienen. Alsnog heel veel geld, hè, dus dat is nog een hoge omzet, maar analisten hadden op meer gehoopt. En dat heeft de mogelijkheid mee te maken dat Apple verwacht minder iPhones te verkopen. Dat blijft het belangrijkste product. En ja, als je minder iPhones verkoopt, dan moet je je omzettarkers bijstellen. Ja, als gezegd, Amazon en uh, het moederbedrijf van Google, Alphabet, kwamen ook met cijfers. Mm -hmm. Hoe zagen die eruit? Ja, bij Amazon ziet het er eigenlijk allemaal heel rooskleurig uit. Het bedrijf had een omzet van 60 miljard dollar. had een uh, winst van bijna 2 miljard dollar. En die winst is, uh, is heel belangrijk voor Amazon. Uh, het bedrijf draaide jaar lang verlies, omdat heel veel geld terug investeerd in het bedrijf. Pas sinds elf kwartalen, dus dat uh, net twee jaar, drie jaar... Um, gaat dat eigenlijk heel goed. Dus uh, de, de, de aandeelhouders daar zijn heel erg blij. Bij Google zien we dat uh, de omzet uitkwam op 32 miljard. Um, en de winst iets lager uitkwam dan verwacht. Dus daar waren investeerders heel erg blij mee. Het groeien nu dus wel dat het voor het eerst... meer dan 100 miljard omzet draaide in het hele jaar. Maar, en dat zien we ook bij Microsoft en Apple... Google moest eenmalig een afschrijving doen... vanwege de nieuwe belastingplannen van Amerika... waardoor ze ja, bijna 10 miljard moesten afschrijven. Ja, daarover gesproken. Want veel van die techgiganten... zijn van plan hun eerder gemaakte winsten terug te halen... naar de Verenigde Staten. Dat heeft dus te maken met die... belastingplannen van, van Trump. Wat, wat gaan ze daar dan mee doen? Nou, De verwachting is bijvoorbeeld dat Apple uh, heeft beloofd... vele miljarden dollars uh, terug te stoppen in de economie. Nou, het gaat waarschijnlijk ook bij Amazon en Google gebeuren. Want al die bedrijven hebben natuurlijk heel veel geld staan uh, buiten Amerika. Dat is een bekend verhaal. Uh, en ja, blijkbaar uh, vinden ze het nu mooi uh, om het uh, geld eenmalig terug te gaan stoppen. We zien bijvoorbeeld ook bij Amazon... die net als Google, uh, Apple een, een extra hoofdkantoor wil bouwen... en zo geld terug wil geven tussen aanhalingstekens aan Amerika. Ja, maar goed, als ik zo... Die die cijfers horen, hoeven ons geen zorgen te maken over Apple, Amazon en het moederbedrijf van Google. We hoeven ons absoluut geen zorgen te maken over deze bedrijven, nee. Dat was Nando Kastelijn, techredacteur, met uitleg bij die cijfers. Het is vandaag warme dag hier in Nederland, maar het is ook Groundhog Day. En wie dat fenomeen kent, die moet dit waarschijnlijk bekend in de oren klinken. He's stuck Groundhog in Groundhog Day. Groundhog Day. I'm reliving the same day. Over. Ja, een stukje uit de trailer van die beroemde film... Groundhog Day met Bill Murray in de hoofdrol. Maar het is niet alleen de titel van een film... in Amerika is het ook echt een feestdag. Want wat gebeurt er volgens de traditie op 2 februari? Dan ontwaakt een bosmarmot uit zijn winterslaap en onder grote mediabelangstelling wordt gekeken... of dat beest dan zijn eigen schaduw ziet. Doet hij dat wel, dan wordt het een lange winter. Zo niet, dan breekt het voorjaar heel snel aan. Nou ja, doe ermee wat u, mee, wat u ermee wil. Uh, ja, ik hoor het mezelf zeggen, uh, Robert. Ja, nee, het is, het is een kastje de traditie, Dat dus klopt het inderdaad. Ja. Filmjournalist Robert Blokland, want we gaan het even over die film hebben... Groundhog Day, want die ging vandaag, precies 25 jaar geleden, in première. Uh, een film waar mensen het eigenlijk nog steeds over hebben. Ja, dat is eigenlijk wel bijzonder, want toen de film uitkwam uh, is hij wel goed ontvangen, er waren wel goede recensies, maar het heeft nooit zo'n status gekregen als hij nu heeft. Er zijn geen Oscar-nominaties geweest, het was wel een hitje, maar geen enorm box office succes Maar in de loop van de jaren heeft die film toch uh, heeft die een nieuwe status gekregen. Mensen zijn er blijven kijken op video, op dvd. En het feit dat dat feest elk jaar terugkomt, helpt ook dat elk jaar weer over die film gesproken wordt. En mensen zijn er steeds meer uit gaan halen, uh, waarderen de film uh, nog steeds omdat hij is, hij is vrij tijdloos ook. En nu is het echt een soort, soort ja, klassieker geworden eigenlijk. Hij is ook opgenomen in het uh, Amerikaanse congres. Die hebben een aparte collectie van films... die voor het nageslag bewaard moeten blijven. En daar zit Groundhog Day nu officieel bij. Wat maakt de film zo speciaal? Nou ja, wat maakt een goede film? Dat is heel moeilijk uit te leggen. Dat zijn allemaal factoren die samenkomen uiteraard. Um, um, bij deze film gebeurde dat. Het scenario was, was tamelijk uh, ja, ingenieus. Uh, de hoofdrolspeler Bill Murray speelt een van de beste rollen van zijn leven. Het is een hele grappige film. Maar uh, er zitten ook hele diepere lagen in. Uh, als je wil kun je er zelfs uh, ja, filosofische, psychologische en religieuze lagen uitvinden. Um, um, um, de, elke religie heeft zijn eigen interpretatie van in de film losgelaten. Uh, de de, de, de, de hoofdrolspeler een hele cynische man, een hele nare man eigenlijk... Ja. die erachter komt dat hij goede daden moet gaan doen... om verder te komen in het leven. Nou ja, dat is een Joodse interpretatie, de zogenaamde mitsva's. Uh, boeddhisten zien het als een soort uh, allegorie voor reïncarnatie. Dat je elke keer opnieuw terugkomt op aarde... en elke keer een beter mens van jezelf moet zijn. Uh, de christelijke interpretatie gaat uit van een soort vage vuur... waar die uit moet komen. Dus het is heel grappig hoe je van die, nou ja... ogenschijnlijk simpele comedie, hoe daar heel veel uit te halen valt. Ja. En dat klopt ook wel een beetje, want de regisseur... Harold Rammes is jood opgevoed, getrouwd met een boeddhist... en die erkent ook inderdaad dat hij misschien onbewust toch allerlei invloeden... uit zijn eigen opvoeding en zijn eigen leven in de film gestopt heeft. Maar die hoofdpersoon Bill Murray die, die kan dat ook doen. Die kan steeds een andere pet opzetten omdat hij elke dag weer opnieuw begint. Hij, hij, hij, moet, hij begint steeds weer opnieuw elke dag. Ja, om onverklaarbare wijze blijft hij in die dag hangen. Hij haat die dag. Hij heeft helemaal geen zin in die klus om verslag te gaan doen van die Groundhog Day. Maar elke dag ontwaakt hij weer op diezelfde dag. En hij weet precies wat er in dat dorpje gaat gebeuren, wat de mensen gaan doen. En eerst gaat hij daar een beetje de spot bij drijven. Gaat hij ook proberen zelfmoord te plegen. Dat lukt niet. En in de loop van de, van, van de, ja, van, van de weken, want officieel speelt de film zich in 38 dagen af, hebben mensen uitgerekend. Um, ja, komt hij erachter dat het toch beter is om, om goed te doen. En dan gaat hij mensen helpen. En dan uh, en hij wordt hij ook verliefd op een van zijn collega's. En uiteindelijk komt hij uit die time loop. Maar waarom hij precies uit die time loop komt, wordt nooit verklaard. Er dus wordt nooit uitgelegd hoe hij erin komt of hoe hij eruit komt. Nee, nee, maar dat is ook nou, dat kenmerkende stukje wat we net in die tweeën hoorden... dat elke ochtend weer die wekkerradio afgaat... en dan de, de beroemde radiopresentator noemt... Het is Dog Day! Het is ja, dat ook een... de regisseur. Hè? De regisseur en de, en de scenarist zijn de twee mensen... de twee radiopresentatoren die elke dag de dag gaan... Ah, okay. dat is een leuk leuke ja. in-crowd-dingetje. Wat, wat, wat, wat zou jij doen, film, wordt gezegd. Nou ja, goed, je vraagt je wel af. Uh, ik heb dat zelf ook heel erg, als ik films of series kijk... dat je denkt van, goh, wat zou ik in de situatie uh, doen... als ik in de situatie zou belanden? Wat zou jij doen als je elke dag deze dag opnieuw zou beleven, Jurgen? Ik, ik zou het moeilijk ja. vinden. Maar dat heeft, dat heeft ook wel bijgedragen aan de status. En fans uh, uh, hebben het zelf ook geprobeerd trouwens. Hè? Vorig jaar in Liverpool heeft een groep fans een bioscoop afgehuurd... en die hebben dus 24 uur lang deze film gekeken. Dus, dus 12 keer achter elkaar... 12 <lacht> Uh, om te kijken hoe dat voelde, nou ja, ik geloof dat ze redelijk gaar waren naar de hand. Maar uh, dat, ja, dat, dat soort dingen wordt georganiseerd, dat is wel heel grappig. In, in Puncts Tony is ook een speciaal plaquette bijvoorbeeld. Er is één scène waarin die een collega tegenkomt, Ned Ryerson. Dat, dat is het dorp waar, waar hij dan is als verslaggever, hè? Ja, klopt. En dat ja. dorpje heeft een, heeft een enorme boost gekregen. Steeds meer toeristen gaan daarheen vanwege die film. En er zijn ook allerlei plakettes van hier is die scène gedraaid, hier is die scène gedraaid. Dus dat, dat draagt ook enorm bij aan de cultstatus van de film. Ja. Terwijl Groundhog Day in Nederland eh, vrij onbekend is, denk ik, als feestdag in de Verenigde Staten. Nou ja, goed, we hebben hier volgens mij geen, geen bosmarmot die ontwaakt inderdaad. Maar steeds meer Amerikaanse feesten worden wel naar Nederland toegehaald. Halloween vieren we een aantal jaar geleden ook nog niet. Valentijnsdag is ook geïmporteerd uit Amerika. En er zijn wel allerlei bioscopen nu die de film vertonen vandaag. Omdat het Groundhog Day is in Ai in Amsterdam draait die. In Kino in Rotterdam. Uh, Pathé, die, daar kan je downloaden via Pathé thuis. Dus, dus er wordt wel uh, zeg maar op ingespeeld. Maar er is nog geen, volgens mij geen commercie, geen Groundhog Day borstjes of broodjes of dingetjes of zo. Maar wat niet is, kan ongetwijfeld nog komen. Want het is wel een feest dat blijft doorleven, zeg maar. Zeker ja. door internet. Wij zien nu ook die beelden van die bosmarmot. In de jaren negentig had je nog geen internet. Toen kwam dat nieuws niet naar Nederland toe. Maar nu wordt het op Twitter wel geretweet. die rare beelden die vanmiddag weer vrijkomen. Ja, de Groundhog, ja. Inderdaad. Nou, goed, allerlei mogelijkheden vandaag... om, als, als u de film nog niet hebt gezien... om hem op allerlei plekken nog eens een keer te gaan bekijken. Dank voor de uitleg. Robert Blokland is filmjournalist over Groundhog. 25 jaar bestaat die film intussen. Um, we gaan eens kijken wat er verder nog staat... in de ochtendkranten en op de nieuwsgids. Ja, de mensen in de controlekamer van de Exxon Mobile raffinaderij... in de Botlek hebben alle veiligheidsprocedures genegeerd... toen er afgelopen zomer brand uitbrak. Ze brachten levens in gevaar... door te proberen de fabriek draaiende te houden, schrijft het AD. Er gingen 250 alarmen af... en toch werd de uitgevallen fabriek opnieuw opgestart. En kort daarna brak een hevige brand uit. De medewerkers hebben met hun poging om de haperende fabriek aan de praat te houden... elke veiligheidsprocedure genegeerd... blijkt uit het onderzoek naar de brand bij ExxonMobil. En na die brand was de omgeving bedekt met roet. Boeren moesten hun oogst weggooien. En ExxonMobil keert zo'n 20 miljoen euro compensatie uit. De NS gaat in de dienstregeling van volgend jaar... vaker over de hoge snelheidslijn naar Brussel en Londen rijden. Ook worden er extra ritten in de Randstad gepland. Vooral tussen Utrecht en Den Haag. Dat blijkt uit het nieuwe spoorboekje dat eind dit jaar ingaat... schrijft de Telegraaf op basis van het ruwe ontwerp. De NS wil meer gebruik maken van de HSL, ook op internationale routes. De snelle trein moet een beter alternatief voor het vliegtuig worden... bevestigt een NS-woordvoerder aan de krant. En er is meer nieuws over het spoor. Spoorbeheerder ProRail gaat het camera toezicht op het spoor... uitbreiden en verbeteren. Er komen bijna 100 extra slimme mobiele camera's op beruchte plaatsen. Bijna driekwart van de nieuwe camera's komt op het drukke traject... tussen Amsterdam en Eindhoven, schrijft nu.nl. De nieuwe camera's zijn uitgerust met software... die afwijkende, gevaarlijke en ongebruikelijke situaties op het spoor... sneller en automatisch registreert... en de meldkamer in Utrecht waarschuwt. ProRail hoopt zo beter te kunnen optreden tegen spoor spoorboomduikers, koperdieven, vandalen... en mensen die zelfmoord willen plegen. En nog een zielig verhaal in het AD. Twee oplichters hebben een verstandelijk gehandicapte jongen... opgelicht in een papendrechts pannenkoekenhuis. Ze zeiden bij het afrekenen dat ze hun portemonnee waren vergeten. Maar toen de medewerkers zich omdraaien, waren ze de zaak al uit. En de eigenaar is woedend op die oplichters, zegt hij tegen het AD. We werken met mensen met een beperking. En uh, wat wij merkten eigenlijk is, een, is eigenlijk, ja, of eigenlijk die avond al... dat onze medewerkers er toch vrij van slag van waren. Ze voelden zich schuldig. Ja, dan, dan breek je hart eigenlijk. Want uh, zo'n medewerkers... Die, die komt er naar me toe en die zegt, joh luister eens, misschien is het wel mijn fout. Uh, ik, ga dat, uh, ik ga dat geld wel voorschieten of je krijgt het geld wel van mij. Ik zeg, ah, dat, dat is onzin, dat hoeft niet. Ja. En de eigenaar gaat, uh, die dreigt nu de beelden van daarvan uh, openbaar te maken. Goed zo, dan gaan we naar de situatie op de weg. Zij meldt zich toch al vroeg voor een vrijdag. Ja. Jolanda ja. van der Velde bij de AWB. Goedemorgen. Goedemorgen, maar daar heb ik reden toe. Want er is van alles aan de hand. Een ongeluk met drie auto's op de A1 richting Amsterdam. Daardoor tussen Stroe en Hoe een half uur vertraging. De linkerrijschok is dicht. Ook een ongeluk op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Gouw en Blijswerk dik 20 minuten vertraging. Daar zijn twee reisschokken dicht. En als als laatste, een kapotte auto op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Bij Rotterdam, Prins Alexander, vijf minuten vertraging. De rechte reishok is dicht. Tegenwoordig noemt ze zich gewoon Stephanie Struik, dat is ook haar echte naam. Maar dit is nog gedaan onder haar artiestenaam, Stevie Ann. Zonens TVN was dat. Het is twaalf uh, minuten voor negen. Welke vrijwilliger verdient een prijs voor zijn onbetaalde en vaak onbetaalbare werk? Vanmiddag wordt dat bekend, want dan rijdt staatssecretaris Paul Blokhuis de vrijwilligersprijzen 2018 uit. Um, een van die prijzen gaat misschien wel naar het Streetball-project van vrijwilliger Benny Fonk uit Silvolde. Het sociale experiment is vooral bedoeld om overlast veroorzakende hangjongeren te laten bewegen en ze een uitdaging te geven. Wat is streetball anders dan basketbal? Het ziet er wel hetzelfde uit. Het ziet er ongeveer ziet er hetzelfde uit, maar streetball is eigenlijk straatbasketbal. Het is net wat flitsender dan het reguliere basketbal. En vooral ook wat cooler, wat sneller. Dat is wat de jeugd ook zoekt, veel snelheid. Ja, anders dan heb je geen kans van slagen. Nou, geen kans van slagen. Spot is natuurlijk een fantastisch middel om de jeugd met elkaar te verbinden. Onder de koepel van sport is iedereen gelijk. En daar zetten wij ook volop in. Iedereen gelijk is en iedereen die meedoet aan streetball hoort erbij. En iedereen wordt gelijkwaardig behandeld om ze juist van de straat te halen. Ja, de rottigheid was inderdaad op straat. We zitten hier in een wijkcentrum, de Lichtenberg. In het verleden zat hier een welzijnsorganisatie op, Fidesa. De welzijnsorganisatie ging failliet. Hier, hierboven wonen mensen met een beperking, die wonen hier begeleid. Die werden lastig gevallen uiteindelijk door de, door de, door de jongeren. En dat ging van kwaad tot erg. Uiteindelijk heel veel vandalisme, heel veel nadigheid. Dit stond dus allemaal leeg, en dus ook deze sporthal? De sporthal werd, zaten nog wel wat, wat kleine partijen in, maar die werd eigenlijk... Amper gebruikt. Het wijkcentrum was echt compleet leeg. En toen dachten jullie, daar kunnen we wat mee? Daar kunnen we wat mee. We maken daar een mix van. Die voetbalkooi, de sportzaal en het wijkcentrum. Daar heerst een bepaalde dynamiek voor die jongeren die precies past bij de tijd. En daarmee creëer je natuurlijk een hele positieve lifestyle die gezond is voor alle kinderen. Benny Vonk neemt me nu weer mee naar de poeltafel. Want jullie doen echt van alles hier. Ja, inderdaad. Uh, de spelletjes, dat is natuurlijk ook een onderdeel van, uh, van streetball. We zijn hier alleen uh, bezig met alleen maar basketbal. Het gaat natuurlijk veel verder dan dat. De dynamiek van de sportzaal gecombineerd met het chillen. Wat, wat ik al had gezegd. waarbij Er de staat jucht... ook een bankstel en een tafelvoetbalspel. En je kunt gamen hier. Zelf ook enige ervaring met dat rondhangen op straat. Ja, ik heb vroeger natuurlijk ook rondgehangen in dat grijze gebied, zoals ik het al. Een beetje rottigheid uithalen. Ja, natuurlijk. Dat, volgens mij is er altijd een bepaalde periode in je leeftijd dat je, je toch wel laat meeslepen. Wat is dat grijze gebied? Zijn dat inbraakjes, zijn dat vernielingen? Dat kun... Autoradiootje weghalen? Dat kan het inderdaad zijn, maar dat zou het kunnen zijn. Het grijze gebied noem ik eigenlijk het gebied tussen het basisniveau en de zorggetonden in. Het basisniveau is waar wij wonen, leven, werken, naar het zwembad gaan bij de bakken brood gaan en kopen. En de zorgeton is eigenlijk het verhaal waar de, zorg, dus de algemene zorg is. En daartussenin zit dat grijze gebied waar de jongeren zitten. En dat is, dat is eigenlijk het plekje waar ze het meest kwetsbaar zijn. En daar moet je ze pakken, daar moet je ze begeleiden. En daar begeleiden wij ze met het maken van de juiste keuzes. En daar pakken we ze. Ik kom hier gewoon voor gezelligheid en gewoon te baas vrijdag. Ja, want dat doe je ook? Ja, dat doe ik ook, ja. Nou, is een aantal jaren geleden was er helemaal niks te doen hier. Dit is er nu wel. Hoe belangrijk is het? Het is best wel belangrijk hoor. dat je ziet in één keer, gewoon jongeren zie allemaal komen. En het wordt steeds minder gekloot op straat en alles. Geef eens een voorbeeld van het kloten op straat. Wat was dat dan? Uh, er werden allemaal gewoon dingen gesloopt, zoals prullenbakken en alles. Er werden allemaal gesloopt, werden werden nijmens gestoken, ramen werden kapot gemaakt. Eigenlijk uit verveling? Uit verveling, ja. En nu dit er is, gebeurt dat nou? Veel minder? Stukken minder echt? Het, gebruik, het gebeurt nu wel minder. Zover ik weet, ooit dat je ziet minder mensen op straat hangen... die tegenwoordig. Oh, oh, oh. <laughs> Lekker nightje. Verloren of gewonnen? Gewonnen. Silvolde valt onder de gemeente Oude IJsselsteek. Dit is een experiment. Twee jaar om te kijken hoe het gaat, hè? Het klopt, het is een uh, sociaal experiment voor twee jaar. In, uh, in die twee jaar wordt er uh, gekeken wat, uh, wat de sociaal-maatschappelijke waarde is van het, van, het, uh, van het hele proces. En als dat, uh, als dat goed is, dan, dan gaan we natuurlijk door. Maar het is natuurlijk de gemeente Oude-Ijsterk is ontzettend trots op wat we bereikt hebben met z'n allen. We zijn ondertussen hebben de sportpromotieprijs gewonnen. We zijn benoemd dat er eigenlijk geen jongerenwerk was, geen sociaal-cultureel werk. Dat we samen met die jongeren een product neer hebben gezet. Ja, waarvan zelfs de professionele partijen, beroepskrachten er mee in staan... en ze kijken toe, maar ja, ze snappen ook niet precies hoe wij het gedaan hebben. Maar het staat er wel. Nou, jullie zijn genomineerd. Misschien vallen jullie ook in de prijzen... Hè, als het gaat om die vrijwilligersclubs die uh, die, die prijs krijgen uitgereikt. Wie weet? Dat ja, zou voor de jongeren hier, en uh, ja, al die honderd zeg maar, jongeren die meedoen... en meehelpen en mee hier zijn... Dan zou dat zo'n enorme positieve boost geven... Ja, dat onze boodschap geventileerd wordt. Dat is eigenlijk nog belangrijker dan het winnen van die prijs. Even de kanshebbers voor de vrijwilligersprijzen 2018. Vanmiddag worden ze bekendgemaakt. U hoort een verslag van Mino Remmers. Als Myanmar in het nieuws komt dan... is dat bijna altijd in een negatief daglicht. Het gaat dan over de verdreven Rohingya-minderheid... de mensenrechten schendingen door het leger. Maar vandaag is er iets anders te vertellen... want een Nederlandse kunstenares opent haar tentoonstelling... in de grootste stad van Myanmar, Yangon. Ilona van der Braak is in Myanmar... Mevrouw van der Braak, er zit een beetje vertraging op de lijn... dus ik stel gewoon de eerste vraag. Uh, wat is er te zien op die tentoonstelling van u? Goedemorgen, um, Op de tentoonstelling uh, zijn er een aantal dingen te zien. een werk van de myanmar schilder. Um, hij, uh, hij is eigenaar van deze gallery... Um, wat ook een culturele ontmoetingsplaats is. En hij heeft me uitgenodigd om, uh, om samen een uh, tentoonstelling te doen... Er zijn allerlei dingen te zien. Onder andere mijn schalen die ik maak, mijn zedeltableaus en ornamenten. En u werkt met klei, begrijp ik, hè? Ja, dat klopt. Ik werk met klei, lokale klei. En ik werk heel nauw samen met een aantal ambachtlieden. Er zijn een aantal ambachten hier in Myanmar die prominent zijn. Waaronder werken met klei, potten draaien, en stoken, hout... Slaan. Um, ik werk met hen samen en ik heb hen, uh, hen uh, uh, ambachten geïntegreerd in mijn werk. Um, het is bijzonder dat u als Nederlandse kunstenares daar uh, actief bent. Staat het land open eigenlijk voor buitenlanders en hun kunst ook? Zeer zeker. Dat is mijn ervaring. Uh, het land is open en alle veelbewoners van dit land staan open... Voor culturele uitwisselingen, maar ook uitwisselingen van ideeën, muziek, dichters, uh, uh, uh, schrijvers. Dus op dat vlak is uh, zeer zeker een hele interessante samenwerking en uitwisseling op dit moment. Maar als ik zo hoor wat u maakt, dan zit daar uh, geen politieke boodschap achter. En dat maakt denk ik wel wat uit. Pardon. Sorry. Kunt u de vraag nog een keer halen, Nee, ik zei van, ik hoor wat u maakt um, en uh, daar zit, daar zit zeg maar niet echt een politieke boodschap uh, achter. Uh, dat hoeft natuurlijk ook helemaal niet. Als dat wel zo zou zijn, dan vraag ik me af of u dan ook uh, welkom zou zijn. Um. <lacht> uh, ik, ik werk veel en vaak in deze culturele ontmoetingsplaats. En daar kan over gediscussieerd worden met elkaar. Uh, over allerlei ideeën en uh, dingen die gebeuren ook in de samenleving. Um, um, mijn werk op dit moment, nee, is niet politiek. Um, uh, is misschien in de toekomst, maar op dit moment, nee. En uh, ik heb niet de, de indruk dat ik dan per definitie niet welkom zou, uh, zou zijn. Um, ik merk dat veel uh, Myanmar-collega's... Uh, uh, wel politieke uitlatingen hebben in hun werk. Dat is hun manier om te laten zien... Uh, wat zij belangrijk vinden in hun dagelijks leven. En uh, politiek is er daar één van. Ja. Um, ja, te zien dus in, in Myanmar. en um, nou, Dat is toch bijzonder dat u, daar, uh, dat u daar met een eigen tentoonstelling bent. Dank in ieder geval voor het gesprek, Ilona van der Braak. Want de lijn is uh, niet al te best. En uh, er zit, nogmaals gezegd, uh, een hoop vertraging op. Dus uh, dan wordt het een beetje een spraakverwarring. Zij is dus op dit moment daar in uh, Yangon, de grootste stad van Myanmar.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 Een multivokale bril, 99 euro. Ik ga naar I Love. Master Classics. Meeslepende en overweldigende meesterwerken uit de klassieke muziek. Laagdrempelig en prikkelend. Kom op 10 februari naar Master Classics in het Zuiderstrand Theater. Kaarten via residentieorkest.nl. Nu bij Centraal Beheer, de aansprakelijkheidsverzekering voor ZZD'ers. Zelfstandigen zonder dekking.